Genske van der Zallen met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de regio's Kiev en Kharkov. In de stad Kharkov zijn bij raketaanvallen tientallen doden gevallen... onder wie elf burgers en honderden gewonden... zegt een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de hoofdstad Kiev zou een onbekend aantal mensen gewond zijn geraakt. Rusland en Oekraïne hebben gisteren voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog met elkaar gepraat. Oekraïne noemde de onderhandelingen lastig. Rusland zegt dat er de komende dagen verder wordt gesproken. Oliebedrijf Shell trekt zich terug uit Rusland vanwege de inval in Oekraïne. Dat heeft Shell-topman van Beurden bekendgemaakt. De belangen van Shell in Rusland zijn zo'n 3 miljard dollar waard. Shell werkt samen met staatsbedrijf Gazprom en is ook betrokken bij de Nord Stream 2-pijpleiding. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft Rusland nu bijna 75% van de troepen die waren verzameld rond Oekraïne ingezet in het land. Het belangrijkste konvooi van de Russen is volgens de Amerikanen zo'n 25 kilometer verwijderd van Kiev. Het kilometerslange konvooi heeft zondag volgens het ministerie zo'n 5 kilometer afgelegd. De opmars zou zijn vertraagd door logistieke problemen en de stevige weerstand van de Oekraïners. Moederbedrijf Meta van Facebook en Instagram gaat het voor gebruikers moeilijker maken om vanuit de Europese Unie toegang te krijgen tot de Russische staatsmedia en persbureau Sputnik. Het bedrijf heeft dit besloten vanwege de toenemende druk vanuit de EU om meer te doen tegen desinformatie over de oorlog in Oekraïne. En de ambassadeur van Oekraïne in de VS zegt dat Rusland vandaag een zogenoemde vacuumbom heeft ingezet. Het land zou daarmee internationale afspraken schenden. Het is niet duidelijk waar Rusland de vacuumbom zou hebben ingezet. Ook deelde de ambassadeur geen bewijs voor haar claim. Het weer vannacht is het bewolkt. De temperatuur daalt naar 1 graad boven nul, morgen in de loop van de dag vanuit het westen wat regen. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Get out of running after you There's no connections holding us down Nigger ZFM F M How is I to know it's a crazy Nowhere I can't pretend that I'm not down I show it, I know it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 I'm sure, but do I know what's right? thought I knew, but it turns out the other way. Love, I won't lie It's what keeps me coming back Even though Am I? Dorp, hey, die heb techniek Je kraag een naar trek En dan hoef ik niks voor terug Pak jij de pompie dan smeer ik die handel op je rug Ik ga vergeppelen in je tuin en laat ze lopen Als je te haast niet is dan ben ik wel bezopen De vind je baan en je laat je lekker gaan Trek het zelf aan, maar van die trekken zet te aan Ik vind je lekker, je bent een lekker Leg op mijn Ik vind je lekker. Fok, ik breng mijn nek. Je bent zo lekker. Ja, mama, mama. Ja, kool, zie je mama, helemaal Ga maar, bro. zoete Je bent een superlolly. Nee, wat die ga je Go back.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 Let me be the one So sing.